8 uur. Winfried Baayens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen, allemaal. België wil meer samenwerking met Nederland in de bestrijding van motorclubs. En zorgen over de veiligheid op schietbanen van de politie? U krijgt een overzicht van het nieuws van Elisabeth Steins. Volgens de politievakbond ACP neemt de leiding het niet zo nauw met de regels op schietbanen. De inspectie zou op de baan in Amsterdam allerlei tekortkomingen hebben geconstateerd. Zo was er te weinig aandacht voor controle, onderhoud en voorlichting aan de politiemensen die er trainen. Ook kreeg de bond de afgelopen jaren meldingen binnen van schietinstructeurs uit verschillende eenheden. En zij zeggen dat ze gehoorschade en klachten aan de luchtwegen hebben opgelopen door hun werk op de schietbanen.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 Vijf jaar geleden deed de Consumentenbond ook een dergelijk onderzoek. Volgens de bond is de situatie sindsdien niet verbeterd.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 En de eerste marathon op natuurijs van deze winter... wordt waarschijnlijk morgen gereden. Vier ijsclubs zijn in de race. En dat zijn Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en Arnhem. En die laatste twee hebben volgens de schaatsbond KNSB de beste papieren. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren... moet het ijs minimaal drie centimeter dik zijn. Het weer er nog. Op dit moment is het op veel plekken meer dan 5 graden onder nul. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar rond het vriespunt. Vooral in het noorden, maar ook lokaal in het oosten, kan een sneeuwbui vallen. Morgen is het zonnig en smiddags rond de min 4 graden. AMB Verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Vooral in het zuiden van het land staan wat files, onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven, bij Leende 5 kilometer, dan de A15 Nijmegen richting Goikum, bij de afrit Leerdam 6 kilometer met een vertraging van een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A58, Breda richting Eindhoven, bij Oorschot 6 kilometer. En tenslotte op de A76, dat is de weg vanuit België richting Heerlen, daar staat tussen steen en Schinnen een file van ook 6 kilometer.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 O2Factoring betaalt facturen van ZZP'ers en MKB'ers binnen 24 uur uit. Probeer ons uit. O2Factoring.nl. Voorrijd met het geld. Het NOS Radio 1-journaal. De aanpak van motorclubs in Nederland zorgt voor een verschuiving van het probleem naar België. Dat schrijft de NRC vanochtend. Cedric Stuik is hoofd van de sectie Georganiseerde Misdaad bij het OM in Belgisch Limburg. Meneer Stuik, goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u de overlast van motorclubs toenemen? Ja, inderdaad. We zien de motorbestanden motor, bij ons in de provincie sinds toenemen. En, het is ongeveer sinds 2011 um, dat die, die toename wel, wel explodeert, zeker de laatste jaren. Ja, ja. en hoe merkt u dat? Uh, het aantal motorclubs die, die zich vestigen in onze provincie. Dat is een eerste, eerste element waarop dat we dat merken. En dan, uh, dat geeft ook aanleiding tot een aantal problemen... Um, op het vlak van de criminaliteit uiteraard. Ja. Um, uh, het wordt in het verhaal van NRC gekoppeld aan het beleid in Nederland. Um, koppelt u dat ook aan, het, uh, aan de aanpak van de Nederlandse justitie? Uh, ja, dat het een soort waterbedeffect is? Inderdaad deels, enerzijds heeft het ook te maken met een, een, een voorval bij ons in de provincie waarbij dat er een, een, een moord is geweest op drie outlaws door de bandeleden van de Hells Angels. en Dat heeft gezorgd dat er een aantal bijkomende clubs zijn gekomen, maar daarboven zien we dat het beleid in Nederland ervoor gezorgd heeft dat er een waterblad-effect is zoals u al zei, ja. waarbij dat er verschillende en we zien dat onder andere laatst nog bij de bandido's... ...die een clubhuis geopend hebben, net over de grens. Bij ons dus, niet bij jullie. Ja, ja ik snap het. Omwille van, omwille van het feit dat men ja, bij jullie het, het, het, ja, ervoor zorgt... ...dat men ja, moeilijkheden krijgt met enerzijds... zijn clubhuis te openen of te houden... Ja. ...en anderzijds dus ook ja, de procedures tot uh, verbod. Ja. Je zou dus kunnen zeggen dat de aanpak in Nederland helpt, uh, maar tegelijkertijd ook dat u eigenlijk te weinig middelen heeft om eenzelfde aanpak te realiseren daar. Ja, wij zijn nu enkele jaren uh, bezig om, om dezelfde aanpak te trachten te doen, zoals in Nederland. Ja. En we hebben nu ook een, een ARIC dat er in, uh, in België en bij ons in Limburg is opgestart geworden om informatie te delen ook informatie met Nederland te delen. Um, en daar zijn we dus de aanpak die, we, die jullie al enige jaren aan het voeren zijn... die zijn wij nu aan het opstarten eigenlijk. Ja, want het probleem is voor u eigenlijk nieuw, hè? Want ik begrijp dat u niet zoveel problemen had met motoclubs tot nee, nee, uh, enkele jaren terug. Ja, tot enkele jaren terug was er eigenlijk weinig of geen problemen... in die zin dat er, er wel motorclubs bestonden en de, de meeste gemeenten... ...waar dat een aantal gezellige jongens... Die, ...die af en toe met een motorbike rondreden... Ja. Uh, ...in hun een, in een vestjes... ...die zorgden voor een aantal festiviteiten in de buurt... Uh, ...en het geld dan doneerden aan een aantal goede doelen... ...maar de, de, achter die, die façade... Ja, daar, ...daar zit dan de, de criminaliteit... ...en ja. dat was lange tijd, was het niet zichtbaar... Ja. ...maar nu, nu dat er een, zoveel clubs of motorclubs zijn... ...en de rivaliteit tussen die banden... Uh, stijgt. Ja, dan uh, geeft dat uiteraard wel problemen. Ja, dat geeft overlast voor u, maar ook in Nederland heeft dat natuurlijk weinig zin als die clubs zich net over de grens gaan vestigen. Dus kortom, ja. er, er is een gemeenschappelijk belang. Um, Inderdaad, ja. Hoe zou er een uh, gezamenlijke aanpak ontwikkeld kunnen worden? Um, ik denk dat de gezamenlijke aanpak die zal er alleszins over de grenzen heen moeten gebeuren. Uh, ik denk enerzijds dat de wetgever bij ons een kijkje moet nemen bij jullie... om een aantal van de mogelijkheden die, die er zijn... zoals de PIBOP-wet... die bij jullie van toepassing is... Mm -hmm. en die, die bij ons niet gekend is... om die hier toe te passen. Daar is men mee bezig op wetgevend vlak. Maar anderzijds ook eh, strafrechtelijk. Dus dat de, de parquetten... Eh, wij het parket, jullie, officier van justitie... regelmatige contacten kunnen onderhouden... en de informatie ook daadwerkelijk kunnen delen... zonder eh, begrensd te zijn... Met andere woorden, door de grens. Ja, dus ja. ik denk dat dat een belangrijk punt is. Ja. Een uitnodiging tot samenwerking. Dus Cedric Stuik, hoofd van de sectie Georganiseerde misdaad bij het OM in Belgisch Limburg. Dus dank voor het gesprek. NOS Radio 1 Journaal. Het lichaam van de vermiste 17-jarige Orlando Boldewijn is gevonden gisteravond. Duikers vonden zijn lichaam in een plas in de wijk Ippenburg in Den Haag... waar hij ook voor het laatst gezien was. Onze verslaggever Robert Bas volgt die zaak... en hij vertelt hoe de politie Orlando gevonden heeft. Nou, de politie kreeg gisteren hele concrete informatie via een soort een tip. Iemand meldde zich bij de politie... wees de plek eigenlijk aan waar ze moesten gaan zoeken. Dat is toch wel een bijzonder, want het was een plek...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 Dan, de iPhone. Die stond tot voor kort bekend als een telefoon... die niet of vrijwel niet te hacken was. Maar nu, wat blijkt, ja geen verrassing misschien... het Israëlische bedrijf Celebrite claimt dat het elke iPhone toch kan hacken... voor een relatief laag bedrag. En dacht u veilig te zijn op de iPad? Ook die is hackbaar. Tech-redacteur Joost Gellevis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, hoe is dat mogelijk? Want iedereen zei toch altijd dat het niet kon... Ja, hoe ze dat precies hebben gedaan, dat vertellen ze logischerwijs natuurlijk niet. Want hun business is uh, iPhones hacken en andere telefoons hacken op bestelling. Dus je stuurt een telefoon in of je gebruikt een product. En vervolgens kun je toegang krijgen tot een telefoon. Dus hoe ze dat doen, vertellen ze niet. Maar waar het op neerkomt is dat tot voor kort dachten we dat een iPhone hacken uh, ja, rond een, een miljoen euro zou kosten. Maar Cellarby doet het voor 1500 dollar, wat ja, toch een relatief laag bedrag is... om toegang te krijgen tot, uh, tot zoveel informatie. Ja. Hier was heel veel gedoe over. Hè? Veiligheidsdiensten die van ah, Apple vroegen uh, ma maken mogelijkheid... zodat wij toch, als we echt onderzoek moeten doen, toch in zo'n telefoon kunnen. Uh, of, of, of stel, die telefoon, de software beschikbaar. Dat weigerde Apple altijd aan en die zeiden nee, en er mag niemand in. toch Die iPhone is het. Ja, klopt. En het is altijd een kat-en-muisspel. Dus omdat telefoonmakers uh, geen toegang willen geven tot, ja, tot, tot, uh, tot een telefoon... Uh, zijn bedrijven zoals Celebrite, maar er zijn er nog veel meer... die hebben er een business van gemaakt om toch toegang te krijgen tot telefoons. En dat doen ze door beveiligingsproblemen... die eigenlijk in elk softwareproduct zitten, dus ook op telefoons... te misbruiken, zodat bijvoorbeeld inlichtingendiensten, politie, veiligheidsdiensten... toch bij die informatie kunnen zonder de hulp van Apple. Ja. Wat voor club is dat dan, die, dat Celebrite, dat zij dat kunnen? Ja, het is, een, het is een bedrijf dat echt een business heeft gemaakt van uh, het hacken van telefoons. Zo zijn er op zich nog veel meer. Het is sowieso een gigantische markt. Als je uh, een hacker bent en je weet een beveiligingsprobleem te vinden in een product als de iPhone, ja, dan kun je daar echt goed geld mee verdienen. En blijkbaar is het hen dus ook gelukt om toegang te krijgen tot die iPhone. En hoe dat, ja, hoe dat precies werkt, dat weten we niet. En dat vertelt Celebrite ook niet. En dat is ook tegen het zere been van heel veel mensen. Want iedereen die nu rondloopt met een iPhone heeft een product in zijn handen waar een bekend beveiligingsprobleem in zit, waar ook criminelen criminele misbruik van zouden kunnen maken. Hm. En Apple kan dat niet oplossen... want Celebrite vertelt niet waar het probleem zit. Nee. Um, heeft Apple al uh, gereageerd? Nee, nog niet. Maar je kunt er wel op rekenen... dat ze op dit moment druk bezig zijn om te kijken... of ze kunnen achterhalen uh, waar dat beveiligingsprobleem precies zit. Maar ja. het, daarvoor heeft Celebrite ook iets slims bedacht... Um, je kunt, normaal is het ook zo dat je software van Celebrite kunt gebruiken... om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een telefoon. In dit geval moet je de telefoon opsturen. En dat doen ze waarschijnlijk omdat ze ook wel weten... dat als Apple dat product van Celebrite in handen krijgt... ze ook kunnen kijken waar dat ja, ja. beveiligingsprobleem precies zit. Ja. En nu kunnen ze dat eigenlijk niet. Um, kunnen we er niet beter van uitgaan dat gewoon alles hackbaar is? Dan, dan zijn we hier ook vanaf... Nou ja, uiteindelijk is ook wel alles te hacken. Wat interessant is in dit geval is dat het ja, voor een relatief laag bedrag kan. 1500 dollar is niet heel veel. Mm -hmm. um, en ja, dat is natuurlijk een... Kijk, alles is, alles is uiteindelijk te hacken. Er zitten altijd overal beveiligingsproblemen in. Maar er zit natuurlijk een, een verschil in. Uh, als iets een miljoen dollar kost, dan, dan ligt de, de, de lat om dat beveiligingsprobleem te gebruiken natuurlijk een stuk hoger. Dan heb je het echt wel over, over terrorismezaken bijvoorbeeld. Dan 1500 dollar, dan wordt het opeens ook interessant in veel kleinere rechtszaken. Ja. Teg redacteur Joost Schelvis. Over de hackbaarheid van de iPhone, dus. Dankjewel, Joost. 16 minuten over 8. De belangrijke verhalen van onze collega's bij de kranten en belangrijke nieuwsites. Elisabeth. De grootste GGZ-aanbieder van Nederland, de Parnassia Groep... gaat door met het delen van patiënteninformatie met een omstreden databank. Met die databank meten zorgverzekeraars de kwaliteit van de behandelingen. Maar er wordt nog onderzocht of dat een aantasting is van de privacy van patiënten. En zolang dat onderzoek loopt, wil staatssecretaris Blokhuis... dat patiënten om toestemming wordt gevraagd. Maar volgens Trouw gebeurt dat bij Parnassia nu niet. De overheid moet de komende jaren mee kunnen kijken bij ING... om toekomstige integriteitsrisico's in de gaten te houden. Dat is volgens het Financiële Dagblad een van de voorwaarden van het Openbaar Ministerie... om met ING tot een schikking te komen in vier witwas- en fraudezaken. De tijdelijke monitoring moet het risico verkleinen dat ING opnieuw in de fout gaat. En ook zou ING een miljoenenboete moeten betalen. De bank heeft grote moeite met het idee van de monitoring... en ziet het in feite als een ondercuratele stelling. Op veel internationale nieuwsites aandacht voor deze uitspraak van president Trump. echt, je weet niet je maar ik echt dat ik zou gaan zelfs als ik een had. En ik denk in room would have done that too. Ja, Trump zegt dat hij tijdens de schietpartij op een school in Florida... sowieso naar binnen zou zijn gerend of hij nou wel of niet gewapend was. En ook haalde hij opnieuw uit naar de politie. Vorige week noemde Trump hulpsheriff Scott Peterson al een lafaard omdat hij niet had geprobeerd de schutter tegen te houden. Peterson heeft inmiddels ontslag genomen, maar zijn advocaat benadrukt... dat hij alleen maar de protocollen opvolgde door beschutting te zoeken... en de school hermetisch af te sluiten. En in de nasleep van die schietpartij dreigt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta... een belastingvoordeel van 40 miljoen euro in de staat Georgia kwijt te raken. Dat komt omdat het de banden met wapenlobbyorganisatie NRA heeft verbroken. Volgens USA Today dreigen republikeinse senatoren de belastingvoordelen aan te vechten... als Delta een kortingsprogramma voor NRA-leden niet opnieuw start. Delta verbrak dit weekend, net als veel andere bedrijven, de banden met de NRA. En supermarkten laten hun prijzen afhangen van de concurrenten in de buurt... en daardoor kan de ene Jumbo duurder zijn dan de ander... blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond waar regionale kranten over schrijven. Het prijsniveau hangt vooral af van de concurrentie in de buurt dus. Gemiddeld zijn er 50 goedkopere en 50 procent duurdere hoogvlietvestigingen... terwijl 64 van de Jumbo's hogere prijzen kent. AWB Verkeersinformatie, dan Arnoud Broekhuis. Het is vooral druk in het zuiden van het land. De meest opmerkelijke files staan op dit moment op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwe Brug en De Meer. Er staat 8 kilometer. Het komt door een aanrijding en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 richting Goijkum staat bij Leerdam 6 kilometer... met een kwartier vertraging. A58 Breda richting Eindhoven bij Moergestel 3 minuten. Kilometer en de vertraging is daar inmiddels 20 minuten. Dat heeft het verkeer vooral hinder van laagstaande zon. En dat geldt ook voor het verkeer op de A76... vanuit België richting Heerlen voor Schinnen een file van 6 kilometer. Arnoud, dankjewel. Uh, ook te merken aan de ochtendspits. Een deel van het land heeft vakantie. En wellicht brengt u die vakantie door in een vakantiehuisje. Mocht u smetvrees hebben... Nou ja, dan uh, extra opgelet wellicht bij het volgende bericht. Want vakantiehuisjes worden niet goed schoongemaakt. U hoorde het ook al van Elisabeth in deze uitzending. Dat zegt de Consumentenbond. Die boekte 30 huisjes op verschillende parken... om te testen hoe schoon ze zijn. Veertien huisjes bleken vies. Joyce Donuts van de Consumentenbond over wat ze zoal tegenkwamen. Dikke lagen stof, haren, kalk, schimmel, beestjes steennagels, etensresten, eh, druipsporen, vlekken, urine, ja noem het maar op, allerlei viezigheid. Ja, ik had misschien even moeten waarschuwen dat het niet heel smakelijk was voor de tijdstip, maar goed, daar ben ik al te laat mee. Eh, onderzoekers van de bond gingen onder meer met een UV-lamp de huisjes in. Eh, een van de parken waar het mis was is Porzeelande van Centerparks. Onze verslaggever Nick Wouters liep mee met een schoonmaker daar.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 Questions. I should have talked to you But I wasn't strong enough to face you And tell you I know it's gonna break you I know it's gonna take you down But I gotta tell you It's over, girl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 Het is uh, precies half negen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Elisabeth. Ondernemers in de industrie zijn zeer positief... over de economie en de groei van de productie. Het CBS meet elke maand het producentenvertrouwen... en niet eerder kwam er zo'n hoog cijfer uit. De meeste ondernemers krijgen meer orders... en hebben relatief weinig op voorraad. Er moet dus flink worden geproduceerd om aan de vraag te voldoen. Staatssecretaris Blokhuis legt zijn werk de komende twee weken neer. Afgelopen zondag overleed zijn 18-jarige dochter onverwacht. Waarschijnlijk als gevolg van een auto-immuunziekte. Dat laat een woordvoerder van de staatssecretaris... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. En Blokhuis wordt zo nodig vervangen... door de collega-bewindslieden van VWS.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 Volgens politievakbond ACP is de veiligheid op veel schietbanen... van de politie niet gewaarborgd. De bond zegt dat de leiding het niet zo nauw neemt met de regels. De inspectie constateerde bijvoorbeeld op de baan in Amsterdam... allerlei tekortkomingen op het gebied van onderhoud... en voorlichting aan politiemensen die er trainen. En de brancheorganisatie Kinderopvang zegt dat het niet gaat lukken... om op tijd alle medewerkers te registreren. Vanaf donderdag moeten niet alleen vaste medewerkers... maar ook stagiairs, vrijwilligers en mensen die onderhoudswerk doen... in een register staan. Volgens de branche gaat het om duizenden mensen en is dat niet te doen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het blijft vriezen, ja, sterker nog, we hebben de eerste strenge vorst van deze winter genoteerd in Eindhoven. Dat was net na mijn vorige bijdrage op de radio. Toen werd het daar min 10,1. Ja, en min 10 is die grens van strenge vorst. Dus uh, het is inderdaad echt koud. De temperatuur fluctueert wel behoorlijk hoor, want een half uurtje later was het daar weer min 8. Dus het gaat wat op en neer. En uiteindelijk vinden we natuurlijk met de zon erbij vandaag de stijgende lijn, wordt het 0 tot min 2. Wind valt wel mee. In het noorden van het land kunnen wat sneeuwbuien vallen. En misschien vanmiddag ook in het oosten. Ja, uur geleden zei jij aan het eind. In het weekend gaat de temperaturen weer omhoog. Uh, dus uh, voor de mensen die het ijs op willen, het moet uh, in deze, uh, deze komende dagen gebeuren. Ja, inderdaad. Het moet deze komende dagen gebeuren. Want uh, tot vrijdag blijft het wel vriezen. Maar vrijdag in de loop van de dag gaan de temperaturen wat oplopen al. En neemt ook de kans op sneeuwval uh, toe. En dat is uh, de voorbode van een dooiaanval. Ja. Zelf verkouden, Marco? Ja, ik uh, kuch een hoesje weg ja, om in heen. te slikken. Nou, gezondheid. Uh, tot later, Marco. Dankjewel. Arnoud Broekhuis, hoe gaat het met de files? Vooral in het zuiden van het land staan wat files. Onder andere op de A15 Nijmegen-Gooikum tussen Knopendijl en Lierdam. 8 kilometer met een vertraging van 20 minuten. En de A22, die ligt niet in het zuiden, maar in de buurt van Beverwijk. Die is dicht richting Velzen. Het heeft te maken met een ongeluk. En de vertraging voor het verkeer is inmiddels 10 minuten.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 Vijf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nog een uur lang ook. Uh, en daarna is hier op NPO Radio 1 natuurlijk spraakmakers te horen. Kielenne, goedemorgen. Goedemorgen. Stam.nl zit daarin. Het gaat over de gemeentelijke belastingen. Mm. Die natuurlijk weer op de mat verschijnen. In het hele land wordt er bijna een 10 miljard euro aan gemeentelijke belastingen geïnt. En dat is gemiddeld een stijging van 2 En ik zeg natuurlijk gemiddeld, per gemeente verschilt het nogal. Ja. Met name die OZB gaat in veel gemeenten omhoog. Dat heeft natuurlijk met de stijgende huizenprijzen te maken. Maar gemeenten kunnen daar natuurlijk zelf nog een schepje bovenop doen. Of juist iets van afhalen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in Gouda, in Boekel en Nijkerk. Maar er zijn een paar voorbeelden waar inwoners waarschijnlijk wat minder blij zullen zijn. Ja. Voorschoten plus 27 procent. Beemster plus 20 procent. Heerle plus 17 procent. Dus daar moeten mensen echt wel fors gaan meer betalen. De vraag is natuurlijk vaak, leggen gemeentes nou goed verantwoording af... wat ze nou doen met dat geld? Hebben we allemaal een idee van, oké, okay, ik betaal het in ieder geval niet voor niks. En daar mm -hmm. gaat volgens mij wel eens iets mis. Ik zou het ik ook denk, niet weten, ja. Ik betaal goed. maar blauw. Maar, en ieder jaar zie ik het weer omhoog gaan. Maar waar gaat het nou eigenlijk ja. naartoe? Dus daar valt misschien wel een verbetering in... Aan te brengen. En de vraag is: uh, hoe is het bij u? Heeft u wel eens bezwaar aangetekend? Heeft u gelijk gekregen? Heeft u het idee van ja, dit kan echt niet meer? We hebben de stelling fors geformuleerd: de voortdurende stijging van gemeentelijke belastingen is schandalig. Kom maar op met de verhalen, met de ervaringen. Dus uh, 0800 1101 is het telefoonnummer. En stand.nl, de site. Ik ben ook benieuwd of mensen zich melden die zeggen: nee, het is terecht. Doet de gemeente nou ja, graag. goed werk voor? Horen graag Toch? van bedoel, alle kanten. Het andere verhaal kant is er een beetje wellicht. Uh, uh, is misschien te het te eerste gevoel. Reactie, ja, daarom ja. zeg ik ook van, is, ligt het ook in de communicatie? Ja. Of klopt het dat mensen het idee hebben van... nou, dat stijgt de pan uit en dat uh, moet stoppen? Oké, okay, reageert u allen. Standpunt en elders? We gaan naar Sint Maarten. Bijna een half jaar na de verwoestende orkaan Irma... hebben de inwoners van Sint Maarten gestemd voor een nieuw kabinet. De partij United Democrats is de grote winnaar. Met zeven zetels hebben ze in het vijftien zetels... tellende parlement net geen meerderheid. De partij van ex-premier William Marlin behoudt vijf zetels... Marlin werd in november door zijn eigen partij De Laan uitgestuurd. Hij weigerde akkoord te gaan met de voorwaarden die Nederland stelde... aan de 550 miljoen euro voor de wederopbouw van Sint Maarten. Ik sprak correspondent Dick Draaier hier al eerder over vanochtend. De United Democrats hebben ondanks die winst dus... geen absolute meerderheid kunnen bemachtigen. En daarom moet er dus toch een coalitie gevormd worden. Ja, dat is eigenlijk geen verandering met de situatie die er nu is. Hè. Na de val van uh, Marlin is er een interim regering gekomen met de United Democrats, die nu de verkiezingen ingegaan zijn als, uh, als leiders. En.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 Democratie, maar gebaseerd op personal voting, zoals ze dat hier noemen. Eh, niet op partijprogramma. De grootste partij, de United Democrat Party, heeft ook helemaal geen programma. En William Marlin heeft ook helemaal geen programma. Eh, daar gaat het in de verkiezingen ook niet om. Het, het gaat toch meer om de persoonlijke band die je hebt met je kiezer en andersom. En als je nu naar de uitslag kijkt die bijna een kopie lijkt... dan van de, de uitslagen van, van, de, van de verkiezingen twee jaar geleden... dan onderstreept het dat, dat wel. Zegt dus Dick Draaier. Onze correspondent op Sint-Maarten. Dan gaan we naar de Formule 1, want zometeen om 9 uur... stapt Max Verstappen voor het eerst in zijn nieuwe auto... op het circuit de Catalunya in de buurt van Barcelona. Gisteren was zijn teamgenoot al aan de beurt. Vandaag mag Max dus zelf zijn eerste rondjes rijden. Onze verslaggever Louis Dekker is daarbij. Louis, goedemorgen. Goedemorgen. Um, even alles bij elkaar opgeteld. Een kleine vier weken. Hè? Dan uh, is het 25 maart. En dan is er in Australië al de eerste race... Waarom rijdt Max dan nu pas zijn eerste rondjes? Uh, A, omdat die auto pas net klaar is. Dat is niet uitzonderlijk. Dat geldt ook voor de negen andere teams. Teams hebben in de winter 2,5 maand ongeveer om nieuwe auto's te bouwen. Dat doen ze met honderden mensen. Twee Formule 1 auto's, honderden mensen werk. Vaak in dubbele, soms drie dubbele diensten. Het is een heel krap schema. Die auto's rollen net naar buiten. Soms vorige week, soms zelfs gisterochtend pas bij andere teams... Dus het is gewoon een kwestie van agenda's, deadlines, et cetera. Gekoppeld aan de regel dat Formule 1-teams niet eindeloos mogen testen. Omdat als je tegen een Formule 1-team zegt... doe alles maar wat je wil, dan zijn ze binnen de kortste keren failliet. En dan is het meteen de sport naar de knoppen. Dus het is allemaal zeer gereguleerd. Je mag niet alles, maar ze hebben vooral heel hard gewerkt tijdens de winterslaap. Ja, op zich maken ze al behoorlijk wat geld op dat we eventjes gezegd hebben. Um, want ze mogen ook echt niet testen. Hè? Dus dit, ze moeten het in deze afgebakende periode doen. Ja. Ja, en dan, dan, dan zal iemand die alles in de gaten heeft gehouden... hebben gemerkt dat vorige week op Silverstone... het team van Verstappen al 100 kilometer heeft gereden. Dat is ook allemaal weer aan regels gebonden. Daniel Ricciardo zat toen in de auto, Verstappen niet. Maar dat was eigenlijk gewoon meer voor de promotie. Om even een filmpje te kunnen maken van... Uh, jongens, zo zien we eruit. Zo komen de sponsors erop. Zo kleurt die auto, et cetera, et cetera. Dat mag je niet eens een test noemen. Dat is gewoon even kijken of alles werkt. En dan heb je je filmpje klaar en dan weet je nog niks. Nu is het echt serieus aan de slag. Ja. Nu is het echt uh, alle nulletjes en eentjes, alle grafiekjes. Er wordt nu hard gewerkt hier. Ja, en, uh, je mag zelfs die data dan niet gebruiken. Hè, die dan uh, eventueel verzameld kan worden bij zo'n zo proefrondje die dan vorige week werd gedaan. Dit is het echte werk. Um, en dat wordt ook streng gecontroleerd, begrijp ik. Nou, uh, Hadden wij allemaal in ons achterhoofd dat die auto van Max Verstappen heel anders eruit zou gaan zien. Maar dat uh, blijkt toch uh, fake nieuws te zijn. Ach nee, Het was niet fake, want hij zag er wel even anders uit. Maar ja. uh, toen, toen we foto's zagen van de overalls van, uh, van Verstappen en Ricciardo... wisten wij al, uh, die auto die gaat een week later gewoon weer verschieten van kleur. Ja. En voor de leek, ik denk 9 van de 10 mensen die het van afstand zien... denken, hé, hey, die, die is gewoon hetzelfde als vorig jaar. En reken erop, er is heel veel veranderd. Totaal nieuwe auto, waarschijnlijk 1, 2 seconden sneller dan vorig jaar. Oh ja. Maar op het oog denk je, ik herken hem weer. Ja. En uh, ja, sommige mensen vinden dat mooi en anderen denken... wat is er nou voor poppenkast vorige week? Het is allemaal marketing, publiciteit etc. Klein stuntje. En kan je al iets opmaken uit de eerste rondjes die dan gereden worden? Of, of willen die teams vooral niet dat jij door hebt of ze het goed doen of slecht doen? Dat laatste is het belangrijkste, dat vind ik ook het meest fascinerend. Hier als een auto de pitstraat binnenkomt, is het eerste wat gebeurt... dan wordt hij naar binnen gedraaid, gerold, geduwd en dan gaan er schermen voor. Het is net het WK, hoe zet je zo snel mogelijk het scherm voor een pitbox? Want niemand wil naar elkaar kijken. Ja, iedereen wil wel naar elkaar kijken, maar je wil vooral niet dat de concurrent binnenkomt loeren. Dus het is een en al schermpjes kijken, hier letterlijk en figuurlijk. En wat is dan belangrijk? Kijk, gisteren heeft Daniel Ricciardo dik 100 ronden gereden. Uh, dat zijn er heel veel op een dag. En de belangrijkste, conclu de belangrijkste conclu conclusie van zo'n dag is... dat die 100 ronden probleemloos rijdt. Dat alles heel blijft. En dan denk je misschien... ja, dat is toch normaal bij zo'n peperdure sport... waar ze van die high-tech bolides aan het bouwen zijn. Nee, dat is niet normaal. Want we weten nog hoe het vorig jaar was. Toen wist Max Verstappen na dag 1 bij de wintertest al, ik word geen wereldkampioen in 2017. En daarom is vandaag zo belangrijk zijn teamgenoot Ricciardo... gisteren probleemloos, snelste tijd ook, maar dat zegt niks. Heel raar misschien, maar dat zegt niks. Het gaat om die 100 probleemloze ronden. En dat moet Verstappen vandaag ook voor elkaar krijgen. Als hij wel stilvalt en zijn teamgenoot niet... dan is hij vanavond spettersagreinig. Dus de belangrijkste vraag is, stapt hij vanavond omstreeks... kwart over zes vrolijk uit of niet? Het blijft toch een beetje mensenwerk dan? Toch nog ergens? Louis Dekker houdt het allemaal in de gaten voor ons daar in Catalonië. Louis, dankjewel. 16 minuten voor 9. Opmerkelijke berichten die Elisabeth vanochtend tegenkwam. Voor ouders die het niet zien zitten dat hun kinderen op paardrijden gaan... omdat het te gevaarlijk is, is er een oplossing. In Enschede is namelijk een nieuwe rage aan het ontstaan... namelijk stokpaardrijles. Hm? Dus niet met zo'n groot gevaarlijk dier over hoge hindernissen springen... meldt RTV Oost, maar met een eenvoudige stok... met daarop een knuffelpaardenhoofd erop rondjes rennen in de bak. En dat gaat er dan ongeveer zo aan toe. Linker galop, je linkerbeen het vers naar voren. En dan ga je naar de H. En als je op het midden komt op de X, hoep. Hoppala! En dan ga je door in de andere galop. Ja, dat is dus een stuk rustiger dan het echte paardrijden En dat scheelt deze moeder de onnodige hartkloppingen. Tijdens de stokpaardjesles sta ik gewoon uh, helemaal rustig te kijken. Tijdens de gewone paardrijles heb ik altijd wel uh, zoiets van... Uh, gaat het goed? En uh, met springen blijven ze zitten... Dus wat dat betreft vind ik dit wel uh, een iets veiliger uh, soort van paardrijden. Wacht, wacht even. Wat ik bedoel, waar luisteren we naar, Elisabeth? Ja, stokpaardrijden. Ja, maar het is een waar. grapje. Nee, dat is echt zo. En in Finland is stokpaardrijden zelfs een nationale sport. Heb je dat nooit gezien? Dat is heel grappig. Nee. Moet je maar even op uh, YouTube uh, intikken. Uh, dus er worden echt wedstrijden ingehouden en zo. Uh, maar ja, of dat dan in Nederland ook gaat gebeuren, dat, uh, dat moet nog maar blijken. Het klinkt als een aflevering van de Luistermoeder. Ja, een beetje wel, ja. het ja, zou een goede zijn. Ja. Uh, dan in Tokio is een toerist uit Taiwan gearresteerd... omdat hij met een kart een fietser zou hebben aangereden op een kruispunt. En dat is op zich niet zo heel spannend, zou je denken. Maar deze toerist had zich verkleed als een personage... uit de bekende Mario-serie van Nintendo, meldt Japan Today. En in de Japanse hoofdstad gebeurt het volgens die site de laatste tijd steeds vaker dat hele groepen... met als Mario verklede mensen in karts langs langskomen rijden... Dat ziet er dan misschien komisch uit, maar er is veel kritiek op. Met name dus vanwege de verkeersveiligheid. Wat is de beste plek om groenten te telen op Mars? Over die vraag hebben onderzoekers van de Wageningen Universiteit zich gebogen. En ze hebben nu een kaart van de beste landbouwlocaties op Mars gemaakt. Staat in de Volkskrant. Echt goed is de grond op Mars niet, zonder meer omdat er zo weinig stikstof in de bodem zit. Maar dat kunnen we meenemen vanaf de aarde, bijvoorbeeld in de vorm van menselijke ontlasting... En het verbouwen van de groenten moet dan gebeuren onder de grond... vanwege de enorme kosmische straling op Mars. De rode planeet heeft nagenoeg geen magnetisch veld en ook amper een atmosfeer. En wie de komende dagen wil schaatsen en nog geen schaatsen heeft... moet snel zijn, want bij veel winkels zijn ze inmiddels door de voorraden heen. Maar bij deze meneer uit het Gelderse Gent speelt dat geen probleem. Of speelt dat probleem niet, moet ik zeggen. Hij heeft in zijn schuur een verzameling van ruim 300 paar schaatsen liggen. Een omroep Gelderland ging bij hem langs en vroeg... wat is nou de favoriet? De krulschaats. Dat is een echte handgemaakte schaats. Ja, dat vakmanschap. Moet je kijken wat een er, wat er, wat er, wat er krul... Wat er, want smeedwerk is natuurlijk fantastisch. de schaatsen. Die zijn speciaal gemaakt voor haar toen. Extra breedje dan. Voor de, voor de, voor de, voor de, voor de schoenen. Extra dat ze niet, niet zo, zo gauw zou ze vallen, zeg maar. Uh. Ja, lief. De schaats Deze meneer gaat uiteraard zelf ook het ijs op deze week. Het schaatsgek, vind ik een beetje gek worden. Nee, dat vind ik niet. Ja. Uh, hij gaat op de, op de liefhebber, ja. Hij gaat op de houtjes. Goed zo, dat waren de opmerkelijke berichten. Uh, hoe gaat het met de files, Arnoud? De meest opmerkelijke files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht, Aken Airport, 11 kilometer. Het komt door een vrachtwagen die blokkeert daar een rijstrook en de vertraging is een kwartier. Dan een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaardensveen en Leidschendam. Leidt tot 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging loopt op tot 3 kwartier. Dan is de Velsertunnel dicht op de weg Velsen richting Bevenwijk... en dient u om te rijden via de Wijkertunnel. En tenslotte de A50-os richting Eindhoven. Daar staat tussen Veghel en Zonnebreugel 9 kilometer na een aanrijding. De vertraging is daar een half uur. Het is een afternoon, 1990. Een big city. In 20 years, Candy, you were so fine, beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a. op natuurlijk en Kate Pearson en samen delen zij Candy. Het is acht minuten voor negen. We gaan het hebben over zwerfafval. Een blikje in de berm gooien, dat is natuurlijk slecht voor het milieu. Maar, en dat weet u misschien niet, het is ook heel slecht voor koeien. Uit een enquête in opdracht van recyclingnetwerk Benelux... blijkt dat zo'n 12.000 koeien, ja, 12.000... letsel oplopen door het eten van stukjes blik... En zo'n 4000 zouden zelfs overlijden. Inge Luiten is onderzoeksleider bij Recycling Network Benelux. Mevrouw Luiten, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom eet een koe een blikje? Nou, de koe zal niet het hele blikje waarschijnlijk in zijn, in zijn gehele tijd uh, opeten. Maar um, die blikjes liggen in het gras in de weilanden. En dat gras dat wordt natuurlijk gemaaid, geoogst, verhakseld. En dan komen er scherpe stukjes blik in het voer terecht van die koeien. En nou ja, dat gaan die koeien eten. En dan ah. komt het in de magen van de koeien terecht. Ja. En daar uh, ja, leidt het tot rondjes en tot ontstekingen. Met uh, als gevolg zieke koeien of soms zelfs dode koeien. Ja, dus, dus niet bij het gazen, maar pas uh, als het in het voer verwerkt ja. is. Ja. Uh, maar, maar Enorme aantallen. Ja, wat we hebben gedaan, we hebben een onderzoek door een student van Wageningen Universiteit laten uitvoeren. Die heeft een enquête uitgezet. Daar hebben 250 Nederlandse veehouders op gereageerd. En we hebben aan hen gevraagd wat hun ervaringen zijn met letsel bij koeien als gevolg van zwerverval. En, en nou ja, aan de hand daarvan hebben we een berekening kunnen maken hoe dat voor de gehele veestapel in Nederland eruit zou zien. En dan komen we op een schatting van tussen de 3800 en 4200 koeien per jaar... die overlijden aan de gevolgen van zwerverval. Ja, nu bent u van Recyclingnetwerk. Dus hm. u vindt dat die blikjes sowieso gerecycled moeten worden. Maar kwamen deze berichten al tot u vanuit de veehouderij? Hoe, hoe komt u hierbij? Ja, dat is het, de aanleiding ook geweest om dit onderzoek te gaan laten uitvoeren. Is Omdat wij verhalen hoorden op bijvoorbeeld social media... over individuele veehouders waarvan dieren ziek waren, waren geworden van zwerverval... Hm. Maar toen kwamen we erachter dat eigenlijk nog nooit onderzocht is hoe groot dat probleem eigenlijk is. En welke kosten er ook voor de veehouderij mee gemoeid gaan. En toen hebben wij uh, dat, dat onderzoek uh, zijn we gaan uitzetten. Ja. En is ook altijd echt uh, de enige oorzaak uh, dat blikje waardoor die 4000 koeien dan overlijden? Of is het dan een complicatie? En is, is zo'n koe dan al niet gezond of zo? Want het zijn zoveel, zoveel koeien. Goh, we hebben, we hebben, ik ben geen veearts en ik heb ook geen onderzoek gedaan naar um, of het precies door het blikje of door andere oorzaken uh, komt. Maar wat wij gevraagd hebben aan de veehouders is hoe vaak zij uh, letsel bij koeien zien en ja. hoe groot zij de kans schatten dat dat door zwerfafval komt. Ja. En interessant om te weten is dat ook van alle respondenten... Uh, meer dan 90% zegt dat ze echt problemen van en zich echt storen aan het zwerverval ook op hun weilanden. Hm. Oplossing is natuurlijk geen blikjes in de berm gooien. Dat zetten we even terzijde. Um, uh, hoe kunnen we dat bereiken, is een tweede. Um, minder zwerfafval, statiegeld? Wij denken vanuit Recycling Netwerk... dat statiegeld een, een, een belangrijk deel van de oplossing gaat zijn. Um, die veehouders die kunnen er niks aan doen. Problemen zegt dat zwerverval in de weilanden... En... Wat dit betreft vooral die blikjes. En we moeten voorkomen dat die blikjes in de weilanden en in het voer dus van de dieren terechtkomen. En staatsgeld is een zeer doeltreffend werkend systeem. Uh, wat je in het buitenland ook ziet, daar leven gewoon veel minder blikjes uh, in de weilanden op straat. Dus uh, ja, ja. we vragen ook aan de regering om dit jaar besluiten te nemen om staatsgeld uit te breiden. Ja, Nog even kort, want uh, hoe haalbaar is dat? Want het wordt binnenkort besproken hè, in, in de Tweede Kamer. Dat klopt. Op 15 maart zal er een algemene overleg zijn in de Tweede Kamer. Waar onder andere uh, statiegeld op de agenda staat. Ja. En nou ja, wij, wij, wij, vragen, wij hopen alleen maar dat onze vraag gehoord wordt. En uh, dat daarvoor uitbreiding wordt gekozen. Doe het voor om de koeien. Dit onnodige dierenleed, om dit onnodige dierenleed en de onnodige kosten voor de veehouders te voorkomen. Ja, dat zegt u. Inge Luiten, onderzoeksleider Recycling Netwerk Benelux. Dank u wel. Dank u. Zometeen hebben we het over de problemen die homo-jongeren ondervinden. bij het bespreken van eigenlijk alledaagse onderwerpen. Ze houden zich uh, vaak in in een heteronorme omgeving. En Theo Radio 1. Zondag worden ze uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse filmprijs. En de Oscar goes to. En de Oscar goes to. En oh. de Oscar goes to. Wij volgen het spektakel op de voet.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 Je zou het misschien niet zeggen, maar onze rivieren zijn vergeven van het plastic. Gelukkig zijn er ook mensen die hard werken aan oplossingen... voor dit haast onzichtbare probleem. In Brandpunt Plus de strijd tegen het plastic in onze rivieren. Vanavond om 9 uur bij de kro CRV op NPO 2. Boek nu op zeetours.nl uw QNAT-cruise naar de Oostzee vanuit Rotterdam... en neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt...